...in sportshow. Herman van der Zand en Robert Meeder. Staatssecretaris Bleker bezocht de Boktor. Willemijn Ouber, jij zou vertellen uh, wanneer de zon weer ging schijnen. Elke dag, maar wel heel erg plaatsafhankelijk. En morgen vooral het zuiden, dan in de middag de grootste kans. En Robert Eenhoorn verandert straks de top 5. Eerst is het nieuws van NOS, hier is Rashid Finch.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 Toen hij was bijgekomen zou Mladic hebben gezegd dat hij de symptomen herkende... van herseninfarcten die hij eerder heeft gehad. Volgens artsen wijst ditmaal niets op een herseninfarct. De vier bergbeklimmers die na de dodelijke lawine op Montmody... in de Franse Alpen werden vermist, zijn in leven. Daarmee blijft het dodental na de lawine op negen staan. Twee vermiste klimmers blijken een andere route te hebben genomen... en de twee anderen zijn de berg überhaupt niet opgegaan. De groep klimmers werd vanochtend vroeg bedolven onder de sneeuw op de Montmody... op de grens met Italië... De slachtoffers zijn drie Duitsers, drie Britten, twee Spanjaarden en een Zwitser. Elf mensen raakten door de lawine gewond... en de vier mensen die werden vermist zijn nu dus terecht. De provincie Limburg wil opheldering over een lekkage... in de kerncentrale in het Belgische Tihange. De provincie noemt berichten uit Belgische media... dat er ja, al jaren radioactief water lekt, zorgwekkend. De kerncentrale ligt aan de Maas, ten zuiden van Maastricht. De rapportage van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle blijkt dat er elke dag 2 liter vervuild water lekt. Dat gebeurt al sinds 2006. Volgens het agentschap wordt het lekkende radioactieve water... in de centrale goed opgevangen en lekt er niets naar buiten. In de Rotterdamse haven is ophef ontstaan over een nep-ontslagbrief... die FNV-bondgenoten aan alle leden daar heeft gestuurd. De brief was bedoeld als ludieke actie... tegen de versoepeling van het ontslagrecht... maar veel ontvangers dachten dat ze echt werden ontslagen. FNV-bondgenoten en de ondernemingsraad van overslagbedrijf ECT geven tegenover RTV Rijmond toe dat er veel emotionele telefoontjes zijn binnengekomen. De bond biedt excuses aan. De leden krijgen binnenkort tweede brief met uitleg. Ik moet dus het weer doen met Willemijn Hubert tegenover Hoop dat het lukt. Vannacht eh, bewolkt. <laughs> regenachtig, temperaturen tussen de 10 en 13 graden. Morgenochtend blijft het grijze regenachtig. In de middag buien, behalve in het zuiden dus, hoorde ik net. Zo'n 18 graden morgen, ook zaterdag vrij veel buien. En zondag minder regen. ANB verkeersinformatie is aan. Twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Zuid 2 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort 2 kilometer. En de N259 Bergen op Zoom-Dinteloord is in beide richtingen dicht. Tussen de A4 en Steenbergen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 komt een man bij de Boktor. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Beder. De missionair staatssecretaris Henk Bleker... heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan Winterswijk... waar de Aziatische Boktor is aangetroffen. Zeker is dat een aantal tuinen helemaal ontruimd moet worden. De bewoners zijn daar natuurlijk niet blij mee. Maar na afloop van het bezoek waren ze toch net iets blijer. Trudy van Rijswijk was in de wijk waar de Boktor is gevonden. Heb je ze gezien? Heb je ze gevangen? Zijn het er veel? Ja, zeven. Ja, en nu maar... heb ze alle zeven gevangen? Nee, ik heb er meer gevangen, maar zeven waren de eerste zeven. En toen heb ik na daar nog twee gevangen. En nog twee larven en één je kwal. Nou, ze hebben hier uh, aardig wat van die beestjes gevangen en ook nog een paar larven. Intussen is de straat afgesloten en zijn ze met een hoogwerker bezig om te kijken of in andere bomen. Want alles waar blad in zit, die moet je nalopen. Dus of in andere bomen ook uh, die boktor zit. En zit die erin? In deze, tot op heden? Tot nog toe niet. Oh. Nou, ik ben ook maar even naar de plek gegaan waar het allemaal begonnen is. Daar staat inderdaad alleen nog maar een stammetje. En bij dat stompje van die boom stopt nu een grote, donkerblauwe BMW... En daar stapt niet de staatssecretaris uit. Het is alleen maar zijn chauffeur. De staatssecretaris komt op de fiets. Ja. Met gevolg. Ja, ja. nou, ik ben samen met de burgemeester. We gaan eens even kijken hoe men dat hij hier aanpakt. En eens even luisteren naar wat jullie er allemaal over te zeggen hebben. We woont al lang ja. hier? Ik woon ja. 55 jaar hier. Jaar. Ja. Ik heb altijd levendig die boom naar Ja, echt was je dan niet zo slim naar zo'n kastanje. Maar die boom die kwam eigenlijk uit Rusland. Meneer Breker, hoe moet het nu verder? Het is gewoon een rotbeest die uh, heel veel bomen kan vernielen. Dus in het belang ook van uh, ja, de andere mensen in Winterswijk... Ja, worden hier ook particuliere bomen van mensen gerooid. En uh, nou, de kosten van dat rooien dat, uh, die zijn voor rekening van de overheid. Het is mooi dat de overheid uh, dat kappen betaalt en het rooien. Maar uh, er moeten nieuwe bomen komen. Ja. Krijgen die mensen die bomen vergoed? Nou, daar ga ik straks even met de mensen over praten, hoe ze erover denken, wat hun eigen ideeën en plannen daar, uh, daarover zijn. En uh, dat ga ik eerst even doen. Ja. U woont hier, hè? Ik dat u daar over ja. opening gesprek nou, Ik ja. moet ja. zeggen, de medewerkers van de gemeente en van, de, van het ministerie die dat werk hier doen, die uh, zijn uitermate positief over het begrip wat er in de buurt wordt opgebracht. Ja, alle complimenten voor, de buurt, uh, voor deze buurt in Winterswijk. Um, ik vind het ook zuur. Kijk, normaal gesproken is er geen uh, vergoeding zeg maar, voor herplanten en dat soort dingen. Ja, wij willen toch kijken met elkaar, de gemeente en, en ik namens het ministerie, of in ieder geval waar het gaat om de, ja, de herplant. En dan niet om de, de, de arbeidskosten van herplant, maar vooral ook ja, nieuwe plantmateriaal wat u moet kopen, of we daar een bepaalde manier... van tegemoetkoming met elkaar in kunnen plegen. Dat guld, meneer Bleken? Nou, het is meer redelijk. Uiteindelijk, ik wil een redelijke oplossing waarvan u ook zegt... nou, het was knap beroerd, het is in toendra geworden... maar de overheid heeft ons er niet mee laten zitten. Dat is eigenlijk mijn stelling namelijk. Dat zou heel fijn zijn. Echt voor, helemaal super. Voor ons is het uh, één, uh, die tor, is, dat is knap vervelend dat die hier zit... Uh, dat... Uh, die uitgeroeid moet worden. Dat is ook heel erg duidelijk voor ons, We hebben alle begrip... dat het betekent dat de tuinen geruimd moeten worden. Ook nog alle begrip. Maar nou, als vervolgens die tuin weer hersteld kan worden... en wij niet zeg maar, daar financieel de dupe van zijn... nou ja, prima, dan denk ik dat alle partijen daar heel goed vrede mee kunnen hebben. Ja, Bleke die kijkt dus samen met de gemeente Winterswijk... naar een schaderegeling voor bewoners van wie de tuinen geruimd moeten... Meneer Winsemius, u hoort het aan. Dit is nou een kwestie van, uh, van daadkracht. Gewoon gelijk erop af. En het als regering uh, het kappen van de bomen en de herplanting uh, goed verzorgen. Dat is toch ja. goed geregeld, door meneer Bleken? Ja. Nou, ja, dit soort regelingen, meestal kort voor verkiezingen. Nou, nou. Dat is toch mooi? Dan heb je daadkracht nodig, kennelijk. Ja, maar een jaar geleden had hij het dan niet gedaan? Ja, dat zien ze niet op de radio. Nee, als je geld kwijt wil, dan kan dat. <laughs> nou ja, zo dus doet hij het toch nooit goed? dat is een korte samenvatting, ja. ja. Goed. Boeiend <laughs> gesprek dit. We gaan het over de Tour hebben. Want, dus We hebben u vanmiddag in een voorgesprek uh, willen bellen... In, in verband met dit uh, vloeiend lopende gesprek. En uh, toen, uh, toen zei hij van het is goed, uh, u mag me bellen... maar dan niet tijdens de Tour-etappe. Ja. Je bent echt een fanaat wat dat toe ja, Ik heb uh, een, een, al honderd jaar een afwijking. Dat is de Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en de bergetappes. En dit vandaag was een gigantisch mooie etappe. Het is dus jammer dat alleen mee meedeed van de Nederlanders... maar het was een prachtige etappe. Wat geef er zo mooi aan? Ja. Oh, nou, het, eigenlijk het leuke is, meestal ging die bergetap... daar werd een, een beetje moe van. Dan reed die Armstrong of zo'n ander op kop... en dan reed de rest die reed er als makkerschapen achteraan. En, en er gebeurde niks. Hè? Dan zat je echt, uh, nou ja, in één etap... deden ze eens een keertje wat. Maar hier, voortdurend aanvallen. En wat heel leuk was, die ploeg van die Wiggins... met de gele trui, die liet die lui weglopen... En die hadden dus een controle, maar er werd dus steeds aangevallen. En dan gingen die gasten die gingen dus vandoor. En dan kwamen ze weer terug. En dat was ontzettend spannend. Elk, gaat er nou eentje lukken? En blijven die weg. En, en, en dan zag je ook van achteren bladden dat is natuurlijk ook af. En er zaten een paar kanonnen bij en die kwamen dan weer terug. En nou, het was één groot feest. En op kop ging het een prachtig feest. Was dat ook van de aanvallen. En de, de uiteindelijke winnaar die ging nog een keer onderuit. Nou, dat, was, dat mm. is altijd een spektakel. En ook weer zoiets bijzonders. Dat vind ik wel knap van, van zo'n wielrenner. Die valt en 15 seconden achter hem rijdt een ander. En hij is op zijn fiets terug binnen die 15 seconden. Dus de andere is ineens bijgekomen. Dus moet je een keertje proberen van je fiets te vallen. En het mooiste was inderdaad... ik had precies dezelfde reactie als daar ook... Uh, uh, Maarten Ducro op, op die televisie. Hij valt. En het eerste wat hij doet is, bidon oprapen. Dat, dat is het <lacht> laatste. Maar op een of andere manier wil die zelen hebben. Hou hem me meenemen, weer op die fiets terugstapt. En dat ging allemaal zo snel. Het was prachtig om te zien. En dan die mentaliteit. Ja. Dat je daar dus weer op die fiets komt. en dan, Je ziet dat iedereen aan het end van zijn kracht is. En dat... En dan komt er zo weer naar uitlopen. Ik vond het mooi hoor. Ja. Dat was echt dat was topsport. Ja, Robert? Één ja, hoor? Ja, nou ik heb niet gekeken. Ja, een klein stukje trouwens, nadat ik uh, gebeld ja. werd en uh, natuurlijk uh, hoorde dat het ook uh, over de Tour uh, zou gaan. Ik volg het niet. Ik moet wel zeggen dat ik een berg-etappe wel leuker vind om uh, naar te kijken. Je wordt er nog uh, enthousiast van voor verhaal. Nou, ik vind het prachtig inderdaad uh, hoe, uh, hoe die erover uh, uh, spreekt. Uh, want daar, daar zie je uh, de passie uh, en daar ja. hoor je de passie uit. En uh, dat is het mooie van sport. Alleen ik heb het niet met wielrennen. Ja. Ik dacht altijd nog uh, een aantal jaar geleden dat iedereen probeerde uh, te winnen. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Zelfs als je heel erg goed bent, word je uh, teruggeroepen door je, door je ploegmaat. Zoals vanmiddag uh, met uh, Vroom gebeurde. Dan, ja. nou, wat ik interessant vind ja. uh, is, uh, er worden vooraf worden afspraken gemaakt. Dat is in iedere ja. sport zo natuurlijk. Ik ja. bedoel, wij maken ook afspraken en daar hoor je aan te houden. Ja. Maar als er ergens een moment is, en ik weet niet of dat ooit in het wielrennen gebeurt, waarbij dus echt blijkt dat iemand in jouw ploeg gewoon sterker en beter is... dan degene die je van tevoren uh, hebt geacht uh, dat hij beter was. Of er dan nog een aanpassing wordt gemaakt... of dat men daar zich gewoon uh, aan houdt. Want ik hoor nu al een paar keer uh, roepen dat... Uh de man van Sky, de ander. Vroom. Vroom. Sterker is uh, dan. Uh, nou, dan uh... Moet je echt afwachten. Hoor. Het was, hij deed één aanval. En dat was een heel gek gezicht. Totaal onverwacht. En toen bleef hij die in zitten. Dus dat is best spannend. Maar wat als je net over dat. We hadden het straks in het begin van het programma. Dat Noorse verhaal over matchfixing. Ja. Nou, dat is in het wielrennen natuurlijk. Matchfixing in wielrennen. in het voetbal. Ja. ja, dan, ja en maar matchfixing en wielrennen, daar da worden de wedstrijden worden regelmatig gekocht en verkocht en dat ja. hoort daarbij bij die sport. hadden nou, nou, gisteren hier Chevrolet schrijven van, ja. van een ja. boek over zeker. list en bedrog in, ja, het, in het wielrennen en ja. en ja, het hoort erbij, het hoort, hoort bij erbij. Het Maakt het zeker zin ook heel spannend. Het harde, oordeel, is. Het harde oordeel. dat wordt geveld over ja. de uh, Nederlandse ja. renners, met name de Gabo-renners. Ja. Um, kunt u zich daarin vinden? Ik vind dat heel moeilijk. Uh, uh, ik, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zit er aan te kijken... en je hebt eigenlijk de volle hoop. Dus dat er, dat zaakje erbij zit en dat maakt het extra spannend. Maar als je een rotsmak gemaakt hebt... dan vind ik het ontzettend moeilijk van de kantlijn dat te beoordelen. Uh, ik, ik heb natuurlijk nooit op dit niveau die, dat soort sport bedreven. Maar als je met hardlopen iets verkeerd doet... en dan loop je heel nederig als je iets verkeerd doet... dan betaal je dat uit. En ja. je hoeft maar... maar 2% minder hard te gaan. En je zit dus in het derde peloton. Want die ik... verschillen zijn twee minuten aan het eind. Robert Heinhoorn? Nou ja, goed. Ik, ik, ik hoorde net ook dat de Rabo ja. al jaren... Ja. het uh, uh, tweede budget heeft uh, ja. in, het, uh, in het peloton. En kijk, als je valt, heb je pech en uh, dan, kan je, dan kan je overkomen. En, en ik, ik, kan, ik kan niet van buitenaf zien de pijngrens. Die is bij iedereen verschillend. Dus bij wij ook. Als er eentje op de grond ligt van ons, een beetje van tevoren, daar is echt iets mee ja. in de hand en een ander valt. En, uh, en denkt, ja, nou laat hem maar even liggen. Er staat vanzelf alweer ja. op. Ja. Maar dat vind ik wel een interessant thema. Dat als je dus al ja. jarenlang een van de hoogste budgetten hebt en dat het iedere keer toch ja. niet lukt, dan. Dan zou je toch zeggen ja. dat er iets uh, uh, fundamenteels uh, niet goed zit uh, in die ploeg. En waar dat dan in welke laag zit of dat het niet rennen zit ja. of daarboven of wat dan ook. Dat, dat kan ik zeker niet beoordelen want ik heb ja. geen verstand van wielrennen. Nou je hebt wel eens verteld dat uh, de, uh, de mentaliteit in, in, uh, in de steeds echt altijd winnen, winnen, winnen, winnen is. En uh, wellicht is dat het kleine beetje extra wat ze in de ploeg missen. De echte wil om te winnen. Ja, nou goed, nogmaals, ik kan dat niet beoordelen. Nee. Ik bedoel, ik heb ook van de week die renner uh, die, nog, die in de zieke auto ligt... en er nog uitkomt ja. en, uh, ja. en uh, uiteindelijk nog op de fiets stapt. En als ik dan ja. zie de volgende dag wat die jongen uiteindelijk heeft... Ja. dat is ongelooflijk dat hij ja. nog uh, überhaupt ja. op die fiets ja. is gestapt. Ja. Dus ja. dan praat je over een bikkelharde jongen... die, okay. uh, die een hele hoge pijngrens uh, ja. heeft... en er alles voor over heeft om die fiets ja. te blijven zitten. Maar ik, ik weet niet hoe dat zit bij de, ja. bij de kop van, van, van de Rabo. Ja. Um, het is alleen maar zo, dat klopt dat de hele cultuur in Amerika gebaseerd is op winnen. En dat begint al van klein af aan, uh, naar boven toe. En dan weet je ook niet, uh, niet Geef anders. Geef je voorbeelden? Nou ja, goed, ik, ik, ik, ik, ik heb daar een jaar op college gezeten... En toen, uh, toen moest ik mijn papier invullen. En toen vroegen ze aan mij van, joh, of ik bij de vijf-beste van de klas zat... of de tien-beste van de klas, of de vijftien-beste. Ja. Terwijl ik dacht van, joh ik ben overgegaan. En uh, waar hebben we het voor de rest uh, over? Uh, dus daar, daar, ja, daar is dat gewoon heel belangrijk. Nou goed, we kennen de plakaten op de muren... bij de bedrijven van Employee van de Mand... Alles is uh, gebaseerd op winnen, ja. winnen, winnen, winnen. En ik zeg ook wel eens, er zijn daar dertig organisaties in het profvoetbal en die, willen alle 30, uh, aan het, of die roepen alle dertig aan het begin van het jaar dat ze de World Series ja. willen halen. En dat is natuurlijk een hele andere insteek. Want iedereen weet dat het maar eentje uiteindelijk uh, kan winnen. Maar het is wel een andere manier van denken... ten opzichte van, ja. wat ik wel eens gek schreeuwd roep... Uh, ja. kampioen worden van het rijtje. Ik heb dat. Uh, ik heb een jaar vroeger, heel lang geleden... was ik uitwisselingsstudent in Amerika op een high school. Kleine high school. En die hadden vier jaar lang alles achter krijgen verloren. En die ging, dat team ging elke wedstrijd het veld op met de vaste overtuiging... we gaan dit winnen. Er was maar eentje in het team die dat niet dacht. Die kwam uit Europa daar. Hè? En het fascinerende was, dus jaren daarna begonnen ze te winnen. Ze hadden een nieuwe coach. En twee jaar later was kampioen van de staat. En dat is, daar heb ik vreselijk veel van geleerd. Van die mentaliteit van... luister, eens, als, je, als je gaat voetballen en je wilt niet winnen... kan je het beste meteen naar de kantine gaan. Dat is reuze gezellig. Dan kan je het beste maar overslaan tot op dat veld. Ja. En, dus die mentaliteit moet er wel zijn. Maar ja, aan de andere kant, het paard even die wielrenners-mensch eens een keertje in de Ronde van Italië. Mm -hmm. Die valt in de tijd de kilometer ja. voor de finish. Dat die hij de ah, ja. roze geleiders trouwens aan. Ja. Nou, dat was een klap. Ik zat er naar te kijken waar in Italië. Mm -hmm. Dat was een klap. En die stond binnen acht seconden zat op de fiets. Mm -hmm. Dat was fenomenaal. Ja. Nou, daar heb je toch wel mentaliteit. voor. Ja, ja, maar voorraad, ik, denk, ik denk dat de topsporten, wij roepen hier altijd realistisch zijn en realisme. Uh, maar topsoort gaat natuurlijk over uh, boven mm -hmm. jezelf uitstijgen mm -hmm. en niet om uh, elke dag uh, te zeggen dat je heel erg realistisch uh, bezig ja. bent. Maar uh, Gezing bijvoorbeeld die heeft het vanochtend wel even geprobeerd, hè? Ja, dat kan ik niet beoordelen. Nog een keer als die, dat, je gaat op een moment, ga je ook, ook, je gaat jezelf forceren misschien, hè? Maar dan, denk dan, je dan als kijker ook, ja, hij kan het toch, hij gaat het toch? Nee, je zag het het niet Ik zat er net te kijken en je zag het eigenlijk, je zag dat dit, dit was, was, het deed gewoon zeer om te zien. Als je, dan, als je dat dan probeert en je ziet hem dan meteen er eigenlijk afbladderen... En, en, en, dan loopt het leeg. Het is en, bijna zielig. En, nou, dat, nou, zielig wil ik niet zeggen, maar het is gewoon deed zeer. Want je voelt mee. Uh, zonder dat je die pijn voelt. Want dat, dat kan je niet voelen, maar je voelt het mee. Je maar weet. wie neemt die beslissing uiteindelijk? Neemt hij die of niet? Hij neemt zelf, een... denk ik. Ja, ik denk dat ze dat met elkaar bespreken, maar ja. het is maar maar hebben hun hij, er, hij, voelt, hij voelt zijn lijf natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar ik, ik vind in dit soort uh, zaken altijd wel heel erg belangrijk... Ja. dat de ploegleiding, en ik weet ja, niet wie, uh, wie de baas is... uiteindelijk uh, ook overtuigend uh, uh, uh, uh, de, het publiek aanspreekt... op het feit ja. dat, uh, dat hij gewoon af moest stappen en niet verder ja. komt. Ja. Ik weet niet ja. of dat Ineens. gebeurd is, maar Ja, ja, ja, dat is... Nico Verhoeven, volgens mij, was dat wel iets voor half acht, geloof ik? Ja, helemaal leeg gehad, ja. Ja, die, uh, die vertelde ja. het inderdaad live. Ja, Geestink, die rijdt hem uit, maar uh, heeft inmiddels opgegeven met pijn aan de ribben, uh, buik en rugspieren. Morgen gaat hij niet meer van start. Ja, goed. Uh, Willemijn, hoe kijk jij eigenlijk naar de Tour? Kijk je naar de überhaupt? Ben je een liefhebber? Kijk, ja, nee, ik ben geen uh, liefhebber. Zo zou ik mezelf helemaal niet omschrijven. En Vroeger keek ik helemaal niet, maar het wordt langzamerhand steeds, uh, steeds meer, het komt natuurlijk nog meer in de picture naar mijn ideeën. Ik gevoel dat je moet kijken om erbij te horen. Dat is een beetje? Nee, nee, daar heb ik nooit voor last van oh, gehad. Hoe <laughs> nee, kijk, kijk je uh, dan wel? Je zegt voor nou, de, de laatste. Nou, het begint toch, toch een beetje te, te, te prikkelen. Dat, uh, en. en, en uh, wat de heer Winzemius ook zegt. Het is, het is spannend om, om, om te kijken. En al die aanvallen continu. En, en inderdaad, gaat het lukken? Gaat het lukken? Nee, weer niet. Dat, dat vind ik er heel erg leuk aan. Dat, een beetje dat wedstrijdaspect. Daar hou ik van. In die bergetappen, zoals nu, dat is op een gegeven moment wordt het man tegen man. En dan weet je dat die gasten allemaal aan het eind van hun Latijn zitten. En dan wie er dan nog durft. En wie dan nog durft aan te vallen. Ja, dat is, als je een beetje hard loopt, dan weet je ook. Als je aan het slot komt, weet je zeker één ding. Ik ben de meest vermoeide van allemaal. Naast je denkt, die andere token, wie dan nog durft aan te vallen? Als je zeker weet dat jij de meest vermoeide bent van de hele midbank. U we er toch nog aan. U heeft, dat, dat heeft, dat... gaan. U heeft er ooit een boek over geschreven, hè? over hoe uh, sport bijvoorbeeld ook een rol kan spelen ja. buiten de sport. Nou, de het is, aspecten je hebt heel de sport. veel parallellen erin natuurlijk, maar discipline en doorzettingsvermogen en het en, en beste uit jezelf halen en teamgeest en al dat soort dingen, die tref je natuurlijk in alle vakken aan. Ja. En de en, en, uh, sport is alleen ontzettend zichtbaar. Je kan dus. In die sport zie je de resultaten direct. En een wielrenner die op de top van hun berg staat... of daar net aan de finish staat... Ja, die heeft gelukkig wat minder gepolijste commentaar... dan die voetballers die een training hebben gehad. Uh, die, die, die, zegt nog dat, die zegt nog dingen. En dat dit maakt het menselijker. En, en uh, die voetballers en die, die interviews zijn, zijn zeldzaam vervelend... Bij tijd en bij de, omdat die gasten allemaal geleerd hebben wat ze moeten antwoorden in, in die cursussen. En uh, hier, dit vind ik nog wel echt... Ja. En, en als je zo'n honden van Vlaanderen ook ziet en dit ook hoe al die mensen er staan en dat publiek dankzij, is het oh ja, dat is een feest. Maar ja, dat is bij jullie honkbalweek ook, dat is ook een feest. Ja. Uh, dat, dat, daar zitten die mensen die hebben ook dikke pret met elkaar. Dus dat is. Uh... Goed, wij gaan uh, langzaamaan uh, afscheid nemen uh, van jullie als uh, gasten van deze radio 1 sportzomer uitzending. Ja. Um, Robert Enoho, jij hebt de top 5 geloof ik uh, uh, gedaan. Hè? Ja. Ja, ja, dan ga, dan kom ik zo nog even bij jou terug. Willemijn, bedankt. Succes dank, uh, met je scherm. Ja, ja, leuk. Op de televisie, wanneer heb je, je weer dienst? Oh, sorry, wat zeggen? Kun je zeggen nog eerst? een mooie honkbalweek voor hem voorspellen, qua weer? Ja, er zit wel wat droger weer aan te komen, maar er niet... Er zit wel wat droger ja, weer nee, wow, aan Wat royaal. is het ideale honkbalweer eigenlijk? Het ideale honkbalweer is dat de zon schijnt. Ja. 25 ja, graden en, plus. Uh, ja, nee, zoiets. dat lijkt me juist weer niet. Het moet niet boven de 30 graden worden. Nee, maar 25 is wel... Dat kan gaan gaat niet gebeuren. Okay, maar, dan, oh. uh, <laughs> ja. Nou ja, we hebben wat, uh, wat meer in de deals. Nou, uh, geen Nederlanders meer uh, bijna meedoen in het Maar door, heb dus... je nou antwoord op de vraag, of niet? Uh, word het, uh, wat voor weer het wordt word wat droger word weer, dan weer kijk hoor. Daar zijn we op dit moment al tevreden mee, hoor. kan ik je melden. Ja, maar dat valt pas vanaf maandag, hoor. Dus Don't get your hopes up too high. Oké, okay. nee. dankjewel Willemijn. En dank. Meneer Winsemius, dank voor uw komst. Nee, laat Doe maar komen. Uh, ja, tot de volgende de Radio keer. Radio 1 Sportzomer, top 5. Ja, daar gaan we dan met die top 5, die wordt steeds mooier. Uh, de Radio 1 Sportzomer. Daarin kiezen we de mooiste sportfragmenten. Elke avond schaven en schuren we eraan. Gisteren zitten Herman Chevrolet, die prachtige etappe-overwinning van Thibaut Pinot in de top 5. Pino, de piepjonge Fransman, 22 is hij. Die ook vandaag weer tot in de finale goed mee fietst. En daardoor klinkt de top 5 nu als volgt. Fragment 1. Motorola. En hij de bal op 2-0. Ja, nou ja, als Renate het heeft over momentjes. dan is dit wel een momentje, zeg. En nu, nu durft hij weer zijn ware imago te tonen. Stoer kijken, moeilijk kijken. Fragment 2. Scheidsinter zegt: uh, we zijn klaar. Portugal verslaat Nederland met 2-1. Oranje wordt aan alle kanten afgesmied en voorbijgelopen op een desastreus verlopen Europees kampioenschap waar achtereenvolgens van Denemarken, Duitsland en Portugal wordt verloren. Fragment 3. Everybody over there, thank you, thank you, thank you. Um, I could never have done this without you Esther and Val when you were with me in the hospital. So thank you so much. And you too Isha, and you were there. Fragment 4. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter. Van de Vaart. Op! Ja! Hij zit er Raphaël Van der Vaart zet oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. En fragment 5. Voor Hent Vederer. Hij gaat naar het net. De passing is uit. Ja! Vederer wint. Zijn zevende titel. Ach, ach, ach. Wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Iedereen lacht in de spelersbok. Federer, de grote kampioen. Ja, schitterend. Top vijf was het weer. Um, uh, Robert Eenhoorn, er moet wel een fragment uit. Uh, welk fragment is dat? Nou ja, goed, uh, het gaat over de top vijf. Dus ik uh, wil uh, Nederland uh, uitgeschakeld op het EK uh, eruit uh, halen. Um, en daar wil ik graag Spanje voor uh, in de plaats laten uh, komen... Uh, die het EK heeft gewonnen. En dan vooral, omdat we allemaal weten in de sport... dat de top halen knap is. Maar aan de top blijven nog veel moeilijker is. En... Uh, ja, het, meeste, het beste fragment wat dat weergeeft is voor mij de allereerste goal van, van de finale. Omdat dat het type spel van Spanje perfect weergeeft met de steekbal. Lang wachten, tonner even kijken, voorgeven en dan uiteindelijk afmaken. En dan ook nog tegen Italië. Voor een hondballer is uh, winst op Italië natuurlijk ook altijd iets, uh, iets prachtigs. Dus uh, voor mij helemaal compleet wat dat betreft. Het gebeurt allemaal recht voor doel. Schitterende steekbal nu. Dat wel op Busquets. Komt naar de goal. Bal voor het doel en doelpunt. Doelpunt voor Spanje via Silva. Die de bal kan binnenkoppen van heel dichtbij. Hij loopt er eigenlijk tegenaan nadat Boeskets bijna op de achterlijn staat. En die Paas nog net voor het doel kan brengen. Ja, dat ja. was hem. Alweer. Dankjewel, Robert Aenhorn. Maak er een mooie honkbaltoernooi van. Ja, gaan we doen. Met lekker veel weer. Ja. Goed weer, vooral. <laughs> Dag.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 The train. Deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle. Was your part oh, In the wretched life Of a lonely heart Now we're back on the train Uh, chain gang back on the chain gang, beter gezegd. Om één minuut voor half elf van de Pretenders. Tijd voor tijd. Als ze me missen, dan ben ik quizzen. De hele Radio 1 Sportzomer spelen we het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Tijd voor tijd. In ieder geval stellen we een nieuwe vraag. Daarin draait alles om het voorspellen van de juiste tijd. Nou, voor vandaag was de vraag... wat is de achterstand op de ritwinnaar van de laatst binnengekomen renner... maar wel binnen de tijdslimiet? Ja, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Dat was Kenny van Hummel. Die kwam vandaag op de volrit binnen op uh, 36 minuten en 35 seconden van de winnaar. En dat was maar 20 seconden van de tijdslimiet. Nou, niemand voorspelde de juiste tijd exact. Maar er is wel iemand die er heel dichtbij zat. Marhein van der Wiel, van de Wiel. Hij voorspelde 36 minuten en 43 seconden. Dat is maar acht seconden verschil. Dat is heel knap. Hij ontvangt het schitterende tijd voor tijdhorloge. Ja, bij de presentatoren zat Jurgen van den Berg dichtst bij het juiste antwoord. Hij voorspelde een achterstand van 37 minuten. Zat er dus maar 25 seconden naast. Hij krijgt er drie punten bij in de presentatorenpool. Robert Meder... Gefeliciteerd. Ja, Jij pakt opnieuw punten. Je zat er maar 52 seconden naast. Dat gaat goed de laatste tijd. Ja, en eh, collega Deborah Blekkenhorst vergiste zich slechts 2 minuut 35 in haar voorspelling... en krijgt er vandaag toch nog één punt bij. Nou, voor vrijdag. Een nieuwe vraag. Luister goed. Wat is de voorsprong van de ritwinnaar op de nummer 10 in de rituitslag? Beter gezegd, wat is de achterstand van de nummer 10 op de ritwinnaar? Dat kan natuurlijk ook, misschien makkelijker. Voor het antwoord gaat u naar radio1.nl. Doe mee en win ook zo'n prachtig tijd voor tijd horloge. Het is half elf, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Hier is Job Boot.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 Volgens de aanklagers liet de bank die groepen tussen 2004 en 2009... meer rente betalen op hypotheken dan blanke klanten. Wells Fargo ontkent, maar heeft besloten te schikken... om een proces te vermijden. Het gaat beter met Radko Mladic, dat zegt zijn advocaat. De voormalige Bosnisch-Servische generaal... moet nog wel minstens een dag in het ziekenhuis blijven ter observatie. Mladic werd vanochtend tijdens de zitting van het Joegoslavië-tribunaal onwel. Volgens zijn advocaat wordt het proces zeker morgen nog niet hervat. De provincie Limburg wil opheldering over een lekkage... in de kerncentrale in het Belgische Thijange. De provincie noemt berichten uit Belgische media... dat er al jaren radioactief water lekt zorgwekkend. Volgens het Belgische Agentschap voor Nucleaire Controle... wordt al het gelekte water opgevangen... en hoeft niemand zich zorgen te maken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Steven Dalebout ging posten bij de uitgedunde Raboploeg. En we bellen net als iedere avond met de vriendin van Johnny Hogelands. Eerst de dikke kinderen. Ja, kinderen met uh, te veel overgewicht. Dus met jeugdobesitas. moeten onder toezicht van jeugdzorg worden gesteld. Terwijl de Amsterdamse zorgwethouder Erik van den Burg. aangeschoven hier vanavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, de obesitas, min of meer gelijkstellen aan kindermishandeling. Is een beetje een harde boodschap? Nou, wij vinden het uh, vrij normaal als wij kinderen aantreffen die ondervoed zijn om te zeggen, hé, hey, hier moet je ingrijpen. Maar hetzelfde zou je wat mij betreft moeten doen... als er sprake is van zware overvoeding. Mm -hmm. En in Amsterdam, als ik me daar toe uh, beperk... dan zien we dat er zo'n 900 kinderen zijn... die zodanig obesitas hebben... dat er echt sprake is van bijkomende ziektes. En dat kan zijn hart- en vaatziekten, diabetes, last van hun gewrichten. En dan vind ik dat je op een gegeven moment moet zeggen... we gaan ingrijpen als wij niet in staat zijn ouders te laten inzien... dat zij uh, zelf andere dingen moeten doen. Dus het is wat mij betreft een uiterste middel... Maar we grijpen ook in bij andere vormen van verwaarlozing. En op het moment dat je niet ingrijpt als je kind zo te dik is... dan zeg ik, dan moet het mogelijk zijn om in te grijpen. Maar hoe weet u dat het er 900 zijn? Nou, we hebben dat laten onderzoeken... en wij zien dat uh, onder de tienjarige kinderen in, uh, in Amsterdam... zo'n uh, 6,5 van de kinderen heeft obesitas. En we merken dat in Amsterdam 27 van de kinderen is te dik. En dus, dat is zeg maar 6,5 daarvan mm. heeft obesitas. En daar, van die groep weer heeft 45% dus bijkomende verschijnselen als gevolg ja. van een enorme dik zijn. En wat moet er dan met die kinderen gebeuren, die 900 kinderen? Hoe ziet u dat in de praktijk? Nou, ik ga ervan uit dat in eerste instantie artsen gewoon het gesprek aangaan... met uh, ouders als hij constateert dat een kind veel te dik is. Dat gebeurt ook. Kinderen worden ook doorverwezen naar ziekenhuizen. Bijvoorbeeld het fu en het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam. Het zorgelijke is dat 90% van de kinderen die bij die ziekenhuizen loopt... het medisch traject niet afmaakt. Dat is dus een aandachtspunt waarbij ik zeg van... hé, hey, daar moet je echt naar kijken... Uh, je gaat met die, kinderen het gesprek, of met die ouders het gesprek aan. En op het moment dat je constateert dat ouders niet bij macht te zijn... om het te doen of niet willen ingrijpen... Ja, dan komt er een moment dat je zegt... wij gaan het bureau jeugdzorg inschakelen. Dat is vorige maand ook in Nijmegen gebeurd. Daar heeft een rechter toen gezegd... ik plaats drie kinderen onder toezicht. Omdat de drie kinderen alle drie te dik waren. Eén van de kinderen was een jongetje van 13, Die was zelfs 51 kilo te dik. Stelde zich dat even voor bij een kind van 13. Dat de rechter ook zei... wij gaan nu kinderen nu onder toezicht stellen. En ik denk dat dat helaas af en toe nodig is... om die kinderen voor veel ergere gezondheidsschade te boeren. Ja, maar dit, dit, is, dit is echt de, de, de top hè, van, van, de, van de obese kinderen. Moet er niet ook veel meer gebeuren voor die groep daaronder? Want dit, dit zijn natuurlijk de echte de, de probleemgevallen die enorm in het oog lopen. Het is, het is, er komen er steeds meer uh, um, kinderen met overgewicht bij. Is, moet daar niet meer de focus op liggen dan op die paar extreme gevallen? Op beide moet je het doen. Maar u heeft gelijk dat je juist ook die groep van 20% van de kinderen moet richten... die uh, alleen overgewicht heeft. En dat kan natuurlijk door sportstimulering... Uh, of gewoon zorgen dat kinderen kunnen buitenspelen. Dat is natuurlijk een van de problemen die je hebt in met name grote steden... dat het voor kinderen soms ook lastig is om alleen al buiten te spelen. En buitenspelen is voor heel veel kinderen de belangrijkste manier van bewegen. Maar je moet ook zorgen voor sportstimulering. Je moet zorgen dat kinderen van arme ouders... Uh, toch ook lid kunnen worden van een sportvereniging. In Amsterdam heeft de gemeenteraad vorige week het budget... om kinderen lid te worden van verenigingen... het Jeugdsportfonds verdrievoudigd. En dat hebben we gedaan omdat we zeggen van... overgewicht is echt een enorm probleem aan het worden... Dat betekent gezonder laten eten en vooral ook meer laten bewegen. Ja, het is wel een zwaar middel onder toezicht stellen van, uh, van jeugdzorg. Hoe komt u daarbij om dat in te zetten? Ja, ik verwacht ook dat het heel weinig gebruikt uh, zal gaan worden. En maar af en toe wel nodig uh, zal zijn. Nou, we zien dat diverse mensen daar ook over spreken. Bijvoorbeeld de bestuurder van uh, de jeugdzorg in Amsterdam, Erik Gertsen, heeft daar laatst ook nog een interessante column over geschreven. Mag op... het zomaar. Het kan op het moment dat er sprake is van verwaarlozing. En op het moment dat jij een kind hebt wat zodanig dik is. Neem even het voorbeeld van een kind van 13 dat 51 kilo overgewicht heeft. Dan kan dus inderdaad gezegd worden: hier is sprake van een zodanige verwaarlozing dat we ingrijpen. Ja, en en dat, dat heeft de rechter dus ook vorige maand gedaan. Dat, ja, dat heeft u net verteld. Maar hoe is dan de praktijk op het moment dat dat gebeurt? Ja, wat dat... gaat er dan met het kind gebeuren en wat gaat er met die ouders gebeuren? Wordt Kijk, het kind weggehaald? Krijgt nee, dat op een behoorlijke manier? In vrijwel de meeste gevallen zal het betekenen dat er dus een coach komt vanuit de jeugdhulpverlening. die zich met het gezin gaat bemoeien. Want je moet het ook niet met het ene kind doen, maar met het gezin als, uh, als totaal. En slechts op het moment dat er sprake is van bijkomende zaken die spelen. Vaak zie je meer problematiek... in dat gezin. Dan zouden tot uit huisplaatsing kunnen worden overgegaan. In het voorbeeld in Nijmegen... is dat ook niet gebeurd, is een coach benoemd. Maar wat je dus vooral moet doen... is met ouders het gesprek aangaan. En wat ik wil, is een mentaliteitsverandering in Nederland. Wat je ziet is dat als kinderen bij een dokter komen... die zijn ondervoed, zwaar ondervoed, dan wordt er ingegrepen. Op het moment dat kinderen zwaar overvoet zijn... zijn we nog veel minder geneigd in te grijpen. Dan merk je nog dat mensen ook zeggen... ja, het is alleen maar te dik. Maar als je dus bedenkt dat inderdaad 45% van de kinderen met obesitas... gewoon ziektes ontwikkelt als gevolg van het te dik zijn... dat je ziet dat mensen er soms levenslang last van hebben... dan is het wel de taak, vind ik, om te zeggen als samenleving... dat laten we met onze kinderen niet gebeuren. Wie bepaalt waar de grens ligt? Ja, dat is in mijn ogen in de instantie de arts die natuurlijk zegt... dit kind is veel te dik, er zijn normen voor. Hè. U kent ze ongetwijfeld ook. De Body Mass Index, dat wat je het een beetje globaal kunt meten, maar uiteindelijk kunnen artsen natuurlijk prima inzien... dit kind is echt zodanig te dik dat het ongezond is geworden. Ja, dus de arts bepaalt. De arts zegt van nou, dit is een, uh, een kind waar we, dat extra zorg nodig heeft. Of de ouders hebben extra zorg nodig. In eerste instantie goede... zullen er dus artsen zijn die zeggen van... hier moet uh, extra zorg worden ingezet. Die kunnen ook het contact leggen als het nodig is. In het extreemste geval met het bureau joogzorg. Maar ik ben het met u eens, laten we vooral ook inzetten op die groep daaronder... en zorgen dat die niet dikker worden. Maar juist ja. net even dat, dat stapje naar beneden zetten... En Sportiever en gezonder gaan leven. Ja, en we, want um, wat, wat, je, wat je vaak hoort is dat, dat uh, artsen in het ziekenhuis uh, kindermishandeling soms wel zien, maar het niet altijd melden. En bent u ervan overtuigd dat ze kinderen die daar die met, met uh, gove obesitas daar komen, wel uh, worden. Ja, Nee, ik ben ervan overtuigd dat het op dit moment niet... of in ieder geval volstrekt onvoldoende gebeurt. En daar moeten we dus ook de discussie met elkaar over aangaan. Ik heb over twee weken een afspraak met Bureau Jeugdzorg. Welke rol kunnen jullie hierin spelen? Ik ga er ook het uh, gesprek over aan, ben ik ook al geweest... maar ga ik mee verder met uh, de directie van de GGD in Amsterdam... om te kijken wat kan die betekenen. Omdat de oude kindcentra waar alle Amsterdamse schoolkinderen... meerdere keren komen, om die ook een rol erin te laten spelen. En het gaat mij er dus niet om om ouders bang te maken van als dan dan gebeurt dit. Nee, het gaat erom dat we met elkaar zeggen... als ouders de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen... wat op heel veel andere punten ook kan, kan gebeuren... dan komt er een moment dat je moet zeggen... in het belang van het kind grijpen we in. Okay. Wat is nu de eerstvolgende stap die genomen moet worden? Um, ik ga dus nu praten met bureau jeugdzorg... en ik ga praten met de GGD. Kijken wat we hierin kunnen doen. En vooral ook met elkaar het debat aangaan. gaan. Hoe kunnen wij ervoor zorgen ja, dat de kinderen ja. in Nederland minder dik worden? Ja, goed. Dank u wel. Graag gedaan. Erik van den Burg. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, Op daar komt het volk al aan. Zwaaien met zij ze bijen roepen. wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. I'm yeah. Op de maan komt een vertommet vandaan. Dan komt een Stefan, wel een kneuter. Hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rusten op een staan. Je vijand Ja, de favoriete van uh, Dabora Bleckenhorst. Uh, die is vandaag jarig. Dus uh, deze was voor jou en gefeliciteerd met je verjaardag. Uh, je kan nooit op een voetstuk staan, was dat geloof ik. niet? Ja, was ah, het. Okay. Ja, ja. Rabobank uh, zag vandaag ook drie man afstappen in de Ronde van Frankrijk. Bauke Mollema en Mark Renshaw deden het de tijdens de rit. Robert Geesing besloot na de finish om de Tour te verlaten. Een nieuwe zware dag dus voor de Rabo's reden voor Steven Dalenbout op de posten bij het hotel van de Rabobank kloog. Hallo, goedemorgen. Lat us hier. On paper it uh, seems favourable to me. Come on. Very good. Ja, ja. dan is het maar voor ons. Met de 2000. Kom maar. is. dat. Grijp die. Grijp Zolang het niet bloedt. Oh, kan hem behouden blijven. Wat was de of today's story Ja, klassement, dat uh, is wel voorbij. Oh, maar zegt hij dat je prijs weer niet haalt? En, en is wel moeilijk. Het contrast op deze avond in La Toussuire boven op de berg in dat wintersportoord kan niet groter zijn. De chaletjes worden gevuld door wielrenners. En bij de sjoletjes van Goelia slaapt Europecar van wie Roland. En even verderop staat Robert Gezink tegen een auto geleund. Want Rabobank slaapt hier ook. En Robert Gezink heeft zojuist besloten niet meer verder te gaan in deze Tour de France. Hij, ja, natuurlijk in samenspraak met, uh, met de mannen van de, van de, ploeg, de ploegleiding, uh, besloten de, af, ja, de afgelopen twee dagen na de rustdag zeg maar, uh, uh, te kijken. Wat het niveau is. Ik bedoel, je hebt een flinke klappen gemaakt en, en verliest daarbij uh, een, uh, ja, een heel stuk uh, van je goede conditie uiteraard. Je, moet hard, uh, of je lichaam moet hard aan het werk om, uh, ja, om, de, uh, om de gevolgen van die valpartij uh, op te gaan lossen. En, uh, nu vandaag en gisteren bleek, uh, is het, ja, moet je, kun je nog, nog zo'n goede render zijn, maar is het uh, vrijwel onmogelijk om, uh, om het verschil met... Uh, met mannen op absolute wereldtop... Uh, dan, uh, ja, om daar weer dichtbij in de buurt te komen. En, uh, waar ik dan één ding geleerd heb... wat ik al zeg van de, van de Tour van vorig jaar... en dat is dan dat het uh, niet verstandig is... om tegen beter weten indoor te blijven, blijven harken. En uh, beter is om naar huis te gaan... en uh, op te laden voor, uh, voor de volgende doelen. Zo'n valpartij en de gevolgen daarvan... Kost, kost ieders lichaam uh, veel energie. Hoe merk je dat vandaag in, ja, in zo'n killer etappe door de, door de, door de Alpen? Nou ja, waar ik vooral last van heb zijn, zijn mijn ribben en mijn, mijn buikspieren en mijn rugspieren die uh, ja, gewoon uh, ge, gebutst en gekwetst zijn. En uh, uh, ja, verder heb, te, ja, kan ik, heb ik gewoon niet de kracht om, uh, om dat te doen wat ik normaal kan doen. Ik, bedoel, ik ga net zo diep als ik normaal ga, alleen ik ga het niet zo hard als het normaal gaat. Om uh, um, um, op, ja, op een plek in een peloton rond te blijven fietsen die, uh, ja, waar, ik, waar ik naar mijn idee niet thuis hoor en waar ik uh, normaal gesproken uh, ver voor moet zitten, uh, is naar mijn idee niet verstandig. En het is een verschrikkelijke uh, keuze om te maken. Want, ja, ik, bedoel, ik, geef nooit, ik ben nog nooit in een verder uh, afgestapt, maar uh, het zit er niet anders op. Ja, het, was, het was echt niet anders. Je zegt ook, het is meer eerder naam om op deze manier naar Parijs te rijden. Ja, nou ja, wat ik al zeg, ik heb dat vorig jaar gedaan en, uh, en uh, ik denk dat hij daar als renner en als uh, persoon niet wijzer van wordt en uh, dat het dan beter is om, uh, om je op dit moment op te of ja, af te stappen en op te laden naar andere, andere doelen. Dat het beter is en uh, het lichaam tijd te geven om, om, uh, om te herstellen, want uh, dat krijgt het in een ronde als, uh, als een tour krijgt het uiteraard niet, want dit, uh, ja, het, is geen, uh, het is geen klein rondje wat je hier aan het rijden bent, het zijn de allerbeste mensen, van de renners van de wereld die uh, tegen elkaar opnemen en, uh, over parcours parcours en uh, om daarbij ook nog van uh, zo'n klappen te herstellen, dat, uh, dat, blijkt, uh, dat blijkt heel erg moeilijk. Robert Gezink nam zijn beslissing na de rit van vandaag. Bouke Mollema stapte al tijdens de rit van vandaag af. Het was de afgelopen dagen al niet best en het werd maar niet beter. Ook gisteren niet. Toch ging Mollema vanochtend wel van start in Albaviel. Misschien tegen beter weten in. Ja, achteraf wel, maar ja, je kan het altijd proberen, weet je, zolang je, uh, zolang je binnenkomt en je, je kan weer vertrekken de dag, dagen na, dan is er nog hoop. En uh, ja, ik, ik hoop er gewoon uh, op verbetering in ieder geval vandaag en, uh, en anders de komende dagen, maar ja, dat staat er gewoon niet in. Met, ja, met wat voor gevoel sta je hier dan? Baal je enorm of heb je dat ook al kunnen verwerken voor een deel? Tja, natuurlijk je baalt ontzettend. Uh, ik denk, uh, elke wedstrijd die, die, die, die je verlaat uh, is al erg en, uh, en de Tour natuurlijk helemaal en... Uh, maar ja, kijk, na, na vorige dagen komt het natuurlijk niet helemaal meer als een verrassing. Weet je? Het is meer, meer een, uh, ja, uh, een dalende lijn die, die nu zijn dieptepunten uh, heeft bereikt. En uh, ja, weet je, het, het, ik, ik, ik heb me er nu al wel bij neergelegd. Kijk, uh, ik, het is nu al uh, een aantal uurtjes geleden weer dat je uh, bent afgestapt. Dus dan kijk je gewoon op een gegeven moment weer vooruit. Heb je allemaal het huis gebeld? Ja, ja zeker. Die uh, zijn blij dat ik eraan kom. Ja, want hoe lang duurt het nog voordat je vader wordt voldaan? dagen? is de planning. Nou ja, normaal gesproken dan wel, uh, ik weet niet precies, 2-3 uh, weken minimaal, ja. Nou, je moet je daar maar naartoe leven? Ja, precies, dat, uh, dat wordt leuk, denk ik. En then... dan. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. Ja, dat was uh, de, de dag van de Rabo-jongens. Uh, vertrokken er veel naar huis. Er waren ook nog twee heren die uh, uiteindelijk uh, uh, wel bovenkwamen... de rit uitreden, maar buiten tijd waren. Uh, en dat uh, waren twee heren van de lampre ploeg Italianen. Juri Krievtsov en uh, de sprinter Alessandro Petacchi. Die hebben er dus wel uitgereden, maar niet snel genoeg. Hoeveel hadden ze dan achterstand? Ja, daar staat er niet bij. Er staat uh, DNQ, dus dit not qualify. Dus meer dan. Uh, oh, nou ja, Kenny oh, ja. van Hummel was de laatste 36.35. En dan zaten ze achter. Dus uh, Pataki die gaat naar huis. Volgens mij was de limiettijd 36.55. Dan zit hij de 20 seconden, heeft hij het ook maar net gehaald. Hm? Of, of niet? Ja, Sorry. heeft hij heel, heel hard. Soort, ja. Ja. Heeft hij oh, moeten doortrappen, Kenny Robert hm. van hm. Hummel. Ja. Ones I try the hardest with never stay the same And I just can't decide if it's good or bad The times I hold the dearest are the times we never had We have yet to have Oh, oh We have yet to have oh isn't it a sad song, it's some jazz. How perfectly we fit today, what yesterday we passed. That just can't consider another real place, holding another hand or singing another face. We have only had... It is a goodbye song It is time for the blues Stomp away through shallow puddles In your water-walking shoes We only had one exquisite corpse Over ginger and pams And a kind of back-scratching That doesn't break skin, no But we will hey, hey. I know it. Het sad song was dat van Room 11. Ja, de koninginrit van de Tour was er één met Nederlandse uitvallers, een Franse ritwinnaar en een superieur Team Sky. Ja, het is gewoon allemaal kut en uh, ja, dat is de Tour, denk ik. Ik denk dat ze wel even op een hele nette manier hebben gezegd: hey Amen, wat nou ja, peep are you doing? Ja, Robert Geesig was de man die het meest eager was bij de start. Maar dat heeft hij toch echt moeten bekopen, hoor. Zakte eerst terug tot in het peloton met de gele truidrager. En ik kijk naar een peloton dat best nog wat manschappen groot is. Dat helemaal nog niet zo verschrikkelijk uitgedund is. Maar ik zag Robert Geesig net al lossen. De Franse televisie en de site van de Tour de France... die melden zojuist de opgave van Rob Ruig en Lieve Westra. Twee man dus in één keer gewoon uit koers... En uh, ik zie nu ook trouwens staan Boko Mollema uh, zo uit de Tour vertrekken. Nou jongens, het zal toch niet waar zijn dat er nu in één keer alles aan alle kanten wegvalt. Kijk ik weer naar voren en dan zie ik die gekromde rug van uh, Laurens ten Dan. De lange Laurens ten Dan, dat oranje shirt. Van Rabobank met die blauwe band eroverheen. Hou vol Laurens, hou vol. Een uh, truc speciaal van de BMC ploeg, de ploeg van Cadell Evans. Eerst springt de witte trui weg uit het peloton met uh, de gele trui daarbij. Met Bradley Wiggins, DJ van Garderen die rijdt weg. En toen dacht ik al dat gaat een bruggenhoofd worden voor Cadell Evans. En Laurens ten Dam rijdt op dit moment. Pas zo'n beetje bij die camper op 28 seconden van de twee koplopers. Maar hij moet er dus wel af in de eerste kilometer meteen van die Kolder Molla. Veren is het Nibali, die jongen die heeft een leeuward. maar doet hij dat nog goed 10 kilometer voordat hij aankomt in La wier En dan zie ik Pierre Roland wegrijden bij Kieselowski. Roland misschien wel op weg naar de etappe zegt. Uh, Brejkovic was natuurlijk de eerste die wegsprong. Daarna was het Thibaut Pinot. En nu zien we een aanval van Jurgen van den Broek. En dan zullen onze Vlaamse collega's hier een eindje verderop. Die zullen nu toch langzamerhand op hun stoeltjes gaan staan. Oei, inderdaad, wat heeft Cadel Evans het moeilijk En Van Garderen het liefste zou hij eventjes een hengel uit willen werpen. Zodat hij een touwtje heeft tussen zijn fiets en de fiets van Cadel Evans. Cadel Evans lijkt te roepen naar uh, T.J. Van Garderen. Hold on, wait, wait, wait, wait for me. Ja, kan ik me voorstellen. Vroom komt gewoon nog een keer aan de leiding. Hij heeft even een halve kilometer, of wat zeg ik, anderhalf, twee kilometer kunnen uitrusten in het laatste wiel. En nu rijdt hij gewoon weer op kop. Wiggins keek even naar hem. Wiggins knikte naar hem. Wiggins riep nog wat en dan kwam Vroom weer. Vroom, vroom aan de leiding. Wat een helden zijn dat toch. Wat doet die Chris Vroom? Geweldig werk voor Bradley Wiggins. En wat toont Wiggins hier? Dat hij een ware leider is in de Tour de France. Het is inderdaad Vroom die daar in de aanval gaat. Nou Gio, dat is brutaal hoor van die Christopher Vroom. Dit is broedermoord. Christopher Vroom die Bradley Wiggins gewoon los. 4 uur en 44 minuten zit hij op de fiets. En nou lukt het hem hoor. Even frutselen met een kettingje met het oortje. En nu komt hij over de streep. Pierre Hollande met de etappe. Dat is een toch Pinot die eindigt voor Vroom, dan Van der Broek, dan Nibali en dan Wiggins. Waar ik dan één ding geleerd hebben wat ik al zeg van de van de vorig jaar... en dat is dan dat het uh, niet verstandig is om uh, tegen beter weten door te blijven, blijven harken. Ja, een mooie etappe ja. wel, maar ja. uh, ook veel ja. Nederlanders die uh, naar huis zijn. Ja. Uh, uh, overigens is Gerda Koops, de vriendin van Johnny Hoogeland, uh, die we altijd rond de tijdstip even aan het woord laten... om te horen hoe het met haar is en hoe het met Johnny is... Uh, ze is met de camper richting Frankrijk. En ze heeft waarschijnlijk geen bereik. Want we hadden toch duidelijk afgesproken dat we er even zouden bellen. Maar uh, ja, geen bereik het lukt gewoon niet. We krijgen er uh, niets te pakken. We gaan het uh, in de komende twee minuten... Nee, niet. Nee, we krijgen er gewoon niet te pakken. Goed, uh, Kenny van Hummel kwam net op tijd uh, binnen. Dus uh, Johnny ligt in ieder geval nog met iemand op de kamer. En dat is dus Kenny van Hummel. Geen Gerda... Geen maar wel. Maar wel. gekke, natuurlijk. En ja, het ja. is wel wat anders. Ja, ach, weet ja. je. <laughs> We doen het ermee. Je doet het ermee. Ja. Ja, ja, ja. Nee, um, zometeen, natuurlijk, het oog. Ja. Um, maar vinden jullie nou dat Vroom door had moeten rijden? Of ja, niet? ik vind het van wel. Ik vind ook. Ja. ja? ja. En is het al duidelijk waarom hij dat niet gedaan heeft. Jullie hebben er vast de hele avond over gehad. Ja, je, maar je, ziet ik hem, maar... je ziet hem zo op dat knopje zo druk op zijn borst. Ja. En overleggen. Maar hebben wij mag gewoon niet? Ja, ja gewoon teruggefloten. Maar kan het niet zijn dat, die, dat die, hij uh, uh, gewoon even probeerde en dat als die Alleen weg was geweest dat hij dan wel door had Ja, hij rijden. was eigenlijk wel alleen weg. Alleen vloog Wiggins er ook af bij Nibali en, en, en, en uh, wie reed er nog meer mee? Wiggins vloog er af bij? Ja, die, die, die uh, kwam al, van van alleen, ja, alleen te rijden. Dus volgens mij was dat de oh, reden zo, dat ja. hij dacht, uh, dan loopt hij ook echt tijdverliezen. Ja, ja. Van de van broeken nou, ja. Broek, ja. Broek, ja. dat erbij. Ja. Ja. <coughs> maar goed. Ja, ik vind ook dat hij door had moeten rijden, ja. ja. ja. Maar weet je wat de tegenstanders zeggen? Ze zeggen dan, je laat dan zien dat je kopman zwak is. Want je kan zo uit het wiel rijden. Dat kunnen anderen dan dus ook. Ook nog eens. En dat is ja. de andere kant van het verhaal. Bovendien, is... hoe vaak krijg je de kans om een tour te winnen? Probeer je er omheen te praten. Helemaal. Ja. Ja, je, nee. weet het, je weet het niet, hè? Je wat we... wat, wat, <laughs> weet wat er in het oog? Zit? Zeg even wat er in het oog zit. Weet je dat wel? Marts Meets. Oh, is dat het boek? De biografie. Mooie foto uh, van hem. Komt trouw. morgen uit. En uh, ik begreep dat hij het uh, zelf in de loop van de avond van uh, Jeroen Wieluart heeft gekregen. Maar uh, we gaan het niet echt over het boek hebben. Uh, Marts heeft het vanavond in de NRC ook weer over al die bedwetters die allemaal een mening over hem hebben. Waar oh. die die iemand uh, genoeg van heeft. Nou, we hebben er weer twee in de uitzending vanavond. Mensen nou. die... Uh, Frank van der Linden en Con Verbraak, twee vijf, interviewers... Vier, die hem vaak geïnterviewd hebben. Vijf. Dus daar gaan we mee praten. Eén. Goedenavond. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl. En luister naar de Radio 1 Sportzomer. Ja, we gaan naar de Tour de France, GioLippens. Hij komt van ver, gaat hij het houden? De Tour de France, bij de publieke omroep. De Tour! Dit weekend laat je deze kans niet liggen, want wij hebben voor jou... Hallo, Kees hier.